Hai, de heer DJ, speel dat liedje voor me. Speel voor mij vandaag en voor morgen. Hai, de heer DJ, speel dat liedje voor me. Neem mijn gedachten weg. Ik heb het niet nodig. Vanavond is mijn geliefde aan mijn zijde. Ik heb geen plaats om te verbergen, maar toch wil ik haar. Hai, de heer DJ, licht de hemel voor me. Help me om vrij te zijn. Laat mij wandelen op de zee, totdat ik haal. Hi, de heer DJ, open je armen, ik zal je verstoppen in je charmes, maar je ziet me niet dus. Neem me als een toerist door van de tijd naar de hoeken van mijn geest. Laat mijn zien hoe te vinden uw ware betekenis. Hi, de heer DJ, en spreek je spruik. maak mij wijs en goed. Ik zal u niet gewoon vertellen over mij tot wie ik nu ben. Vervolgens uit de boeien van elke saaie dag. Neem me weg, leer mij goed te spelen als ik je zie. Hai de Heer DJ, je bent mijn enige wind, mijn wind tot het einde. Een wind aan het einde laat me nooit alleen.